Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Al een paar uur worden in een restaurant in Bangladesh... tientallen mensen gegijzeld. Ze worden door een groep gewapende mannen vastgehouden... in de diplomatenwijk van de hoofdstad. Bij een gevecht met de aanvallers zouden twee agenten zijn omgekomen... en 24 gewond zijn geraakt. De politie zou een inval voorbereiden. Islamitische Staat zegt erachter te zitten. In het aardbevingsgebied van Groningen worden 55 onverkoopbare huizen opgekocht. Dat gebeurt voor 95 van de taxatiewaarde. Het gaat om huizen die al meer dan een jaar te koop staan. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft 10 miljoen euro opzij gezet... voor de opkoopregeling. Wat er nu met de huizen gaat gebeuren is nog niet bekend. Voor het eerst komt de Amerikaanse regering... met cijfers over slachtoffers van drone-aanvallen. Sinds begin 2009 en eind vorig jaar werden in Pakistan, Jemen en Afrika ruim 2500 terroristen gedood... zeggen de Amerikanen. Oorlogsgebieden worden niet meegerekend. Het aantal burgerdoden zou liggen op 64 tot 116... maar mensenrechtenorganisaties denken dat er veel meer burgers zijn omgekomen... en noemen cijfers van 200 tot 900 doden. De gevaarlijkste straat van het land is volgens RTL Nieuws de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Vorig jaar gebeurden daar zeker 31 ernstige ongelukken met 35 gewonden. De straat heeft ook het op één na gevaarlijkste kruispunt. Het gevaarlijkste kruispunt ligt op de grens van Rotterdam en Capelle aan de IJssel. In Brazilië is een vrachtwagen vol apparatuur van de Duitse televisie gestolen. Die was op weg naar Rio voor tv-uitzendingen over de Olympische Spelen. De vrachtwagenchauffeur werd onderweg berafd. Hij bleef ongedeerd, maar zo'n 400.000 euro aan apparatuur is gestolen. De Duitse omroepen zeggen dat er nog genoeg tijd is om nieuwe apparatuur naar Rio te brengen. Het weer dan nog, het klaart op, het koelt af tot een graad of 13. Morgen aardig wat zon, soms een bui. Het wordt maximaal 19 graden, het gaat ook flink waaien morgen. Zondag gaat het minder hard waaien. Dit was het nos Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het. Jawel, welkom bij je tweede uur op jou. het hem Zandvoort. Een uur lang. In de mix, de one and only DJ Dion Sydney. I've been waiting, ja, ik heb ook wel veel gewacht. Maar hij staat hier toch echt. For the time. Hij staat hier so een beetje away. in het wit en een beetje in het zwart. Het is ons eigen duiveltje. Met zijn uh, ja, wit gesminkte gezicht. Zou het Mr. Sensation White zijn? Je gaat het horen. Dit is Dion Sydney. In de mix. I got this. Everybody's telling me to let go, to let go, no. But they don't know that all I see is ego, yeah, ego, no. Stop, hold up, I know I'll never be old. They took all my pieces, my pieces, my pieces. You mean I got this. Don't really matter, cause I still make 20 in my sleep Fast cars go far, or you can keep it I still make hundreds every week Boy, invest, I get it, get it Banking green, that's less, less Boy, don't hold, I spin it, spin it All mine don't do credit, credit Work hard, play hard Work hard, play hard if you're ready for this. <laughs> It's what's up, friend that counts. Ooh! and Sensation 2016. DJ Dion Sydney, bij the Wilson steel. Ik zeg Dennis. Dat was weer een daverende set zeg. Dankjewel. En ik vind dit toch ook wel een uh, Sensation uh, anthem hebben. Ja, nou, laten we dit onze alternatieve... Uh, de alternatieve in plaats van Jax. Ik zeg, mocht je naar Sensation gaan... Doe onze groeten. Wij zijn er ook bij. Volgende week vrijdag. Zelfde tijd. Zelfde plaats. Hopen we jullie weer te zien. En, en we met een zien. nieuwe aflevering van Ziet. En we sluiten af met een keiharde. Doei! Doei.